She feel punk rock, she like samba and the mambo She like to break dance and calypso Get a little crazy, get a little stupid Get a little crazy, crazy, crazy I wanna dance, I wanna dance in the light. I wanna rock, I wanna rock your body I wanna go, I wanna go for a ride Hop in the music game yeah.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 Ze volgen de min, nadie sepa mij sufreren. Olele, le, le,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 pagaste mal a mi cariño tan sincero no te conseguirás que no te nombre nunca más vamos ensamor y si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no enterará llegado con decir que una mujer cambió mi suerte se volverá en enemigo quien andese pa mí sufrir De mal, cariño, dan zitter. Wat je conseqüiras, que no te nombre nunca más. Que con decir que una mujer cambió mi suerte. Kiss cheese. Around the corner, talk. Talk is cheap. Give me the word. You can't keep. You can't.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jobboot met het NOS journaal. De PvdA wil een toptarief in de inkomstenbelasting van 60%. Volgens het verkiezingsprogramma geldt dat voor een belastbaar inkomen vanaf anderhalve ton. De hypotheekrenteaftrek wordt in 30 jaar teruggebracht tot maximaal 30 procent. De PvdA neemt in de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro aan maatregelen... waarvan 10 miljard om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De hoogte en duur van de WW worden niet veranderd. De leradensalarissen worden gekoppeld aan de lonen in de marktsector. En de PvdA wil verder dat de studiebeurs wordt omgezet in een sociaal leningenstelsel. En de krijgsmacht die moet kleiner worden volgens de PvdA. Trots op Nederland, Van Rita Verdonk wil één belastingtarief in de inkomstenbelasting. Volgens het verkiezingsprogramma zou die zogenoemde vlaktax 25% moeten zijn. De partij wil fors bezuinigen op het aantal ambtenaren. De publieke omroep wordt beperkt tot één televisie en één radiozender. De vennootschapsbelasting, de overdragsbelasting en de successierechten worden afgeschaft. En de salarissen bij de politie die gaan met 20% omhoog. In wieringen -Werven in Noord-Holland heeft een bewoner van een instelling voor verstandelijk gehandicapten twee vrouwen neergestoken. Dat gebeurde in een pand waar cliënten van de instelling begeleid wonen. Om onbekende reden ging de 38-jarige man vanochtend door het lint en stak in op een begeleidster en de moeder van een medebewoner. Ze zijn met een ambulance afgevoerd. Volgens de politie zijn ze ernstig gewond, maar nog wel aanspreekbaar. De dader is aangehouden. In een huis in Zutve heeft ruim drie maanden lang een lijk gelegen. zonder dat dat iemand was opgevallen. De bewoner werd uiteindelijk ontdekt door de huisbaas en een wijkagent. die het huis binnengingen omdat de man een huurachterstand had. De politie denkt dat de man rond de jaarwisseling is overleden. Aan de hand van de poststukken die op de mat lagen. Er is geen misdrijf in het spel. Een familielid is op de hoogte gebracht. Het weer vrij zonnig en warm met 13 graden op de wadden tot 20 in het oosten. Vanuit het westen toenemende bewolking. Vanavond kans op motregen. Morgen wisselend bewolkt en...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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft nee, het ZFM in 2010, al 20 jaar, live! CGFM! We nu. nu de muziek boulevard.